Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. De nieuwe variant van het coronavirus, die veel besmettelijker zou zijn... is ook opgedoken in Spanje. In Madrid zijn vier mensen positief getest. Ook in Frankrijk, Duitsland en Ierland is de nieuwe Britse variant aangetroffen... Buiten Europa is het gemuteerde virus gevonden in Japan en Libanon. In Nederland hebben nu voor zover bekend drie mensen de nieuwe variant. Van twee mensen in Amsterdam was dat al bekend. En gisteravond bleek ook een Rotterdammer ermee besmet. Drie gezinnen in Zwolle moeten de kerst noodgedwongen ergens anders vieren... nadat giftige dampen hun huis binnendrongen. Die kwamen uit de woning van een buurvrouw... die een bedrijf had ingehuurd om houtworm te bestrijden. Toen dampen van het chemische bestrijdingsmiddel ook andere woningen indreef... moesten de bewoners hals over kop vertrekken. Ze kregen last van hun ogen en werden duizelig. Het gif dat gebruikt is kan flinke gezondheidsklachten veroorzaken. Na de kerst moeten de gezinnen hun woning grondig reinigen. Opnieuw zijn beelden opgedoken van de Griekse marine die bootvluchtelingen terug de zee opstuurt. Op de beelden die zijn gemaakt vanuit een helikopter is te zien dat mensen vanaf een patrouilleschip op een reddingsvlot worden gezet. De Grieken zijn eerder ook al beschuldigd van dergelijke acties, maar de Griekse regering ontkent elke betrokkenheid. Ook het genootschap Onze Taal heeft anderhalve meter samenleving uitgeroepen tot woord van het jaar 2020. Dat werd bekendgemaakt in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Eerder koos Woordenboek van Dalen dat woord ook al. In het radioprogramma werd premier Rutte uitgeroepen tot taalstaatmeester van dit jaar. Volgens de jury maakte hij vooral indruk met zijn laatste toespraak vanuit het torentje. Hij schetste de situatie volgens de jury in zuivere en directe taal zonder metaforen te gebruiken. Het weer bewolkt en regen bij een temperatuur van 4 tot 7 graden. Vannacht is het nat en waait het fors, aan zee stormachtig. Morgen veel regen en aan zee kan het een tijdje stormen. In de middag neemt de wind af en s'avonds wordt het droog. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is er vertraging op de a 7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en het Hoorn 4 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een auto met pech, de rechte reishok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor. Omdat u bezorgd bent, angst heeft of omdat u zich alleen voelt.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 dit is kerst met CFM, met menu. Zandvoort op zaterdag. ...op deze tweede kerstdag bij CFM. Een hele goeiemiddag. Je hoorde de gouden oude kerstzinger van de Wrong Nets. En de slay rides. Even na twee uur. Nou, het is tweede kerstdag, maar we zitten er gewoon, hoor. Studio Tolweg 10 tegenover mij in kerstrui. En met een rode neus, Albert-Jan Vos. Goedemiddag. Ja, de, de pot verwijt de ketel, je hebt ook een rode neus. Ja, nee, dat is ook zo. Dus we zijn er klaar voor, een uh, leuke kerstuitzending vanmiddag. Ja, met van alles en, uh, en nog wat uh, wat u van ons uh, gewend bent. Uh, tuurlijk, uh, we gaan uh, uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht doen. En uh, dat ziet er uh, behoorlijk spannend uit voor, morgen, voor vannacht en morgenochtend hier in Zandvoort. Met, uh, met verwachte windstoten tot 100 kilometer per uur. Wij blijven binnen. Maar morgenmiddag, uh, morgenmiddag neemt dat weer geleidelijk af. Maar daarover meer tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Het dier van de week. Nou, er was weer een hond in het asiel. Rover. Ik denk, nou, uh, donderdag, van ik gelijk uh, bijschrijven, rover. Kijk, vrijdag, rover weer weg. Alweer <lacht> weer weg. Oké. <Okay. lacht> die was weer geroofd. Dus, uh, het wordt weer een poes. Of het, een wordt, kat. Uh, het wordt weer een poes. En die luistert naar de naam Olly. Want uh, Jep 2, Jep 2 heeft, heeft inmiddels ook alweer thuis... en het is wel druk daar, hoor. Het is een komen en gaan van dieren. Dat is een goed teken. Holly dus, het dier van de week rond de klok van half vijf. Daarnaast, daarna hebben we ZOS Live. En uh, ja, Dat is weer een, een, een live-registratie van een concert. En uh, ja, Ik heb een aantal opties voor u klaar liggen. Maar laat u verrassen uh, iets na half vijf... met Zandvoort op zaterdag live. Een registratie van een live-concert. Kwart voor vijf hebben we natuurlijk het gedicht van de dag. Nou, uh, ik heb uh, een aantal serieuze. Ja. Bedoel, tweede kerstdag is ook zo'n dag om toch een beetje tot bezinning te komen. Nou, een dag eigenlijk. Is. En daarnaast heb ik ook nog een aantal wat minder serieuze. Dus uh, dat mag jij weer uitkiezen, Rob. Dus het je veel wijsheid. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, om kwart over vier natuurlijk ook Pit Report. Uh, daarin hebben we onze collega's van motorsport.com... hadden een gesprek met de manager van uh, Max Verstappen... Omtrent uh, de, de documentaire Whatever It Takes. Heb jij hem nou helemaal ook al gezien? Nee, helemaal niet nog. Helemaal niet nog? Nee. Maar, dan wordt het uh, wel tijd dat je hem gaat zien. En uh, zeker na het uh, horen van het interview... Um, kwart over vier tijdens Pit Report... ...dan uh, zul je Ik heb hem al gezien en het is echt een, een aanrader. Een stand van zaken en wat, uh, wat Max allemaal heeft moeten doen. En Jos natuurlijk in de aanloop... ...naar de situatie waarin hij nu verkeert. En voor de rest twee uur het nog wat losvast. De uh, Zandvoortse nieuwsitems... Uh, ook uiteraard veel muziek en af en toe natuurlijk ook kerstmuziek. Ik ja. zou zeggen, wij wensen u een hele gezellige zaterdagmiddag. Tweede kerstdag! Samen met uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Wat zeg je dat weer geweldig, uh, albert <laughs> Dank je wel daarvoor, voor deze wijze woorden op tweede kerstdag. Hoe was jouw eerste kerstdag eigenlijk, voordat we uh, verder gaan met dit programma? <laughs> <laughs> nou, weinig romantiek, hoor. Weinig romantiek? Ja, de, de, nou, heel gezellig, uh, ja, gezellig uh, een borreltje gedronken, wat toostjes en wat hapjes erbij. Uh, en uh, ja, uh, gewoon lekker relaxed, rustig, uh, eenvoud. Dat, is, dat, was, dat, dat, dat, dat zou het beste omschrijven. Ik bedoel, niet, niet de, echt uitgepakt of wat dan ook. Nee, gewoon gezellig met z'n tweetjes. Plannetjes gemaakt voor volgend jaar en van alles en nog wat. Nee, prima. Oké, okay, en de tweede kerstdag. Lekker uh, radio maken vanmiddag. Plessie ik denk, ja, wat er even uit, dus ik ga in radio. Maken. Ja, je hebt gelijk. En morgen motten we er ook even uit. Maar jij, jij zegt uh, dat het weer niet zo geweldig gaat worden, nee. hè, morgen. Nee, heb jij ook speciale extra wieltjes voor achterop de scooter? Ja, ja, oh, dan, ja nee, ik van die zou, zijwieltjes zeker ja, wel. Dus... Ik zou ze er maar onder zetten. Dat komt helemaal goed. Nou, dat horen we straks om half drie... wat het uh, weer uh, de komende dagen en met name aankomende nacht en uh, avond uh, gaat doen. Volgens mij gewoon uh, binnen blijven uh, weer... En de kerstman die buiten in de tuin staat, even extra vast snoeren. Want uh, ja, die kan uh, wel eens uh, weg gaan waaien. Daarover straks veel meer bij uh, CFM. We dus zeggen een hele goede middag. En wil je kijken? cfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Een regenachtige zaterdagmiddag, tweede kerstdag. En uh, ja, ik was zo vanmorgen even in het dorp. De drukte viel nog wel een beetje tegen. Ik dacht, nou, iedereen gaat wel lekker uitwaaien, net zoals gisteren. Maar er was geen hond uh, geen te bekennen. Ja, die zit in het asiel. Wij met z'n allen maar zingen of ik dan van uh, laat het maar lekker sneeuwen. Nou, er is weinig van gekomen op deze tweede kerstdag. Want het regent buiten hier in Zadvoort uh, van de Rijks van Supertramp en it's raining again. En gisteren was het einde van uh, Serious Request uh, 2020. Dus ze hebben weer een geweldig geldbedrag uh, opgehaald. En de DK's uh, die het laatste twee uur deden, Frank en Eva, die mochten het uh, eindbedrag uh, bekendmaken. Maar daarvoor hadden ze een heel, heel gesprek met z'n tweeën... en Eva maakt zich een beetje zorgen. Ze zegt, ik ben bang dat ik me ga verspreken als ik het bedrag moet noemen. Hij zegt, Frank zegt, nee, dat gebeurt niet. Oké, okay, nou, dan ga ik daarvan uit, hè? Nou, ik heb dat fragment opgenomen en dan moet je opletten... de eerste keer gaat het goed dat ze het bedrag noemt... en dan herhaalt ze het en dan maakt ze er in één keer een heel hoog bedrag van. Luister naar dit... Aan jullie de eer om op de knop te drukken en de eindstand van 3FM Serious Request bekend te maken. Ik tel af. 3, 2, 1... Dat ging nog goed. 1 nou, 601. en 601.923 miljoen euro. 923 miljoen euro? 000 hey. 000. Dat is mooi. Dat is kassa. Nou, ze maakten zich daar al zorgen over. He. Of ja. dat allemaal goed zou gaan. Nou, ja. Dan weet je gewoon eigenlijk al van tevoren dat het fout gaat. Dus vandaar dat ik mijn cassette-dekje al klaar had staan. Ik denk, nou dat moet ik even opnemen. Dat gaat vast en zeker niet helemaal goed. Maar dit is een van de platen die uh, in die editie grijs gedraaid werd. Leuke plaats. Lekker dansbaar. Lekker snel op de zaterdagmiddag. Blowing in the dark. Can't see in front of me. Draw on my memory up. My taken leave. I need a space to breathe up. It starts to emanate The space between illuminating een Prachtig bedrag uh, opgehaald uh, tijdens Serious Request. 1.601.923 euro. Zonder die miljoen dan, hè? uiteindelijk. Uh, jammer genoeg uh, voor ze. De Glowing in the Dark, een van de hits uh, die helemaal grijs gedraaid werd. Uh, tijdens deze editie van Serious Request van onze collega's van 3FM. Het is uh, kwart over twee geweest, tijd voor het uh, nieuws in het kort. Is dit kort of uh, <laughs> wordt het toch wel een lang verhaal eigenlijk? Nee, nee, het was een rustig weekje. Oké. Okay. In de tuin van de hervormde kerk in Zandvoort is afgelopen week... de monumentale kaart Joods uh, Zandvoort onthuld. Hierop staat uh, onder meer aangeduid waar de Joodse Zandvoorters wonen... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wie er allemaal zijn omgekomen. Ik ben blij dat het er staat, vertelt dominee Johan Vrijhof. Het dorp heeft een moeilijke geschiedenis en dingen moet je niet wegpoetsen. Het was Teunaard van der Linden, de voormalige dominee van de hervormde kerk in Zandvoort, die een aantal jaren geleden aan de slag is gegaan met het in kaart brengen van de Joodse gemeenschap ten tijde van de oorlog. Hij zocht uit waar ze woonden en waar ze hun winkels en hotels hadden. Alle verzamelde gegevens verwerkte hij in de Joodse kaart. Tijdens deze klus ontdekte van der Linden dat de, Joodse, dat de Joden ruim vertegenwoordigd waren in het dorp. Vooral in de Zeestraat en rechts daarvan wonen veel Joden. En ook in de Kerkstraat hadden ze veel winkels. Verderop in het programma komen wij hier nog op terug. De erebegraafplaats aan de zeeweg in Overveen was voor de allereerste keer op kerstavond verlicht met kaarslicht. Uh, om uh, vijf uur uh, die avond waren er 375 kaarsen ontstoken op alle graven van de verzetshelden. Met de verlichte graven werd gehoor gegeven... aan het verzoek van Dominique uh, Floss en. Siep van der Waal, die zich er hard voor hadden gemaakt... om de Erebegraafplaats mee te laten doen aan deze traditie... die elders in het land vijf jaar geleden begonnen is. De Erebegraafplaats in Overveen is een van de honderden locaties in Nederland... waar kaarslicht is ontstoken op kerstavond. Dominique Vlos en Siep van der Waal zijn langere tijd bezig geweest... om Overveen ook mee te laten doen... maar de voormalige directeur van de Erebegraafplaats zag dat niet zitten... Toen er een nieuwe directeur kwam, hebben ze de vraag opnieuw gesteld en werden ze blij verrast met het positieve antwoord. PWN heeft onlangs besloten, of begin vorige week, besloten om de druk bezochte parkeerplaats koelvlak bij het bezoekerscentrum de Kennenbeduinen te sluiten tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag. Er worden, veel, er werden, er worden en werden veel bezoekers verwacht en de PWN wil de toestroom van de mensen zo beter verspreiden. Waterleidingbedrijf PWN is een van de beheerders van het gebied. De maatregelen zijn volgens PWN nodig... omdat ze verwachten dat veel mensen een wandelingetje komen maken in het duinen... nu er vanwege de lockdown zoveel dicht is. Dat zorgt uiteraard voor een groot besmettingsgevaar. Vooral het, uh, het uitgifte luik voor de koffie-to-go bij de Duinencafé... en van het bezoekerscentrum trekt veel volk. We willen voorkomen dat hier een ophoping van mensen plaatsvindt... en ervoor zorgen dat mensen zich verspreiden over het gebied... Aldus Margo Margot Holland, manager van het Nationale Park Zuid-Kennemerland. Bewoners Kennemerhart, wederom verrast door Holland Casino Zandvoort. Zo vlak voor de kerst de afgelopen week... zijn de bewoners in het Huis in de Duinen en de AG Bodaan... verwend door Holland Casino Zandvoort. Het is zeker niet de eerste keer dit jaar... dat het casino de Zandvoortse ouderen verrast met een waardevol presentje. Voor alle 130 bewoners van de Zandvoortse zorglocatie... van Kennemerhart werd een er verse ertessoep gemaakt. Daarnaast ontving iedereen een eigen kerstboompje... en overheerlijke zelfgemaakte bonbons. Deze wederom lieve actie van Holland Casino Zandvoort... om de bewoners een hart onder de riem te steken... tijdens deze moeilijke feestperiode... was een hartverwarmende verrassing... aldus de medewerker van Kennemer Hart. Op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal... en in de Kennemer en waterleidingenduinen waren veel wandelaars te vinden de afgelopen week. Op de, en uiteraard ook op eerste kerstdag. Maar de echte grote drukte bleef uit... tot oplichting van veel mensen. Het is niet druk, nee, vertelt een mevrouw... op het strand van Panassia... Gelukkig maar, en op het strand is er ook zoveel ruimte... we kunnen hier makkelijk afstand houden. Ook daar komen we straks nog even weer op terug. Tot zover. Dankjewel. Dank wel, oh, Jan, uh, daarvoor. Uh, ja, en dan gaan we nu echt uh, naar het plaatje luisteren... wat er de hele tijd achter zat, hè? Dat hoorde je wel. Hier is uh, Bianca Ryan. Dat we twee kerstdagen hebben. Hè? Want in heel veel landen heb je gewoon alleen maar de eerste kerstdag. Dus wij hebben dan twee kerstdagen, maar die zitten echt om 12 uur uh, aankomende nacht op. Maar we mogen nog even kerstplaten draaien op de Zandvoortse Radio. Vandaar deze van, de, van uh, Bianca Ryan. Uh, why couldn't it be Christmas every day? Dat is uh, haar wens. En uh, Jorda er ook uh, trouwens uh, onder het Zandvoortse uh, Nieuws. Wat uiteraard ook naar te lezen is op de CFM app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanford en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Lekkere soulplaten uit begin jaren 90, deze van Pebbles. En Giving You the Benefit of the Doubt speciaal heeft voor alle disco Freaks uh, die nou aan het luisteren zijn naar het geluid van Zandvoort, uh, CPM. We zijn er ook op tweede kerstdag gewoon met Zandvoort op zaterdag bij... tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En zodra ik het uh, weerbericht, nou was Albert-Jan eventjes uh, zijn live-versies aan het, uh, aan het uh, beluisteren. En uh, ik kon uh, meeluisteren met uh, Albert-Jan en ik hoorde ook eentje Ride Like the Wind... Ja. Die had je waarschijnlijk uitgekozen vanwege, vanwege het weerbericht wat eraan gaat komen, of niet? Jij of was dat toeval? Jij weet ook van alles weer een bruggetje in de Ja, die ja, ja. ja. Maar wat het daadwerkelijk gaat worden, hoor je even nou al vijf in uh, Zos Live. Maar nu het weerbericht. Zie je het weerbericht. Nou, kom erop met die storm. Het is vandaag uh, bewolkt. En later, uh, uh, vanochtend uh, was het een zeker middag... Valt er wat lichte regen en motregen? De temperatuur loopt geleidelijk op en pas laat van vandaag wordt het maximum van 8 graden bereikt. De stevige wind maakt het water koud en deze Zuidwester is vrij krachtig en aan zee krachtig tot later hard, windkracht 7. Vanavond en vannacht neemt de wind verder toe en wordt stormachtig aan zee en mogelijk komt het tot een echte storm te staan, windkracht 9. Daarbij is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Het waait niet alleen stevig en er valt ook geruime tijd regen. De temperatuur wordt niet lager dan een graad of zes. Morgen is het wederom zeer onstuimig met storm aan zee en zeer zware windstoten tot iets meer dan 100 km per uur. Verder is het bewolkt en het regent van tijd tot tijd flink. Morgenmiddag neemt de wind langzaam in kracht af en geleidelijk wordt ook de regen minder en breekt de zon zelfs af en toe door. De temperatuur stijgt naar een graad of 8, maar voor het gevoel is het veel en veel kouder. Dan gaan we gewoon naar de maandag. Maandag zijn er wolkenvelden, maar ook een zonnige periode. Van tijd tot tijd regent het en het wordt maximaal 5 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met dagelijks kansen op wat neerslag. Veel al is de regen dan, maar zo nu en dan en wat winterse neerslag is dan ook mogelijk. De temperatuur ligt de rest van het jaar overdag rond de 5 graden. En in de nacht koelt het af naar een graad van 2 à 3. In het nieuwe jaar wordt het geleidelijk kouder en neemt in de nacht de kans op fort toe. Overdag is het dan een graad of 3. Maar in ieder geval vannacht en morgen vroeg is het stormachtig. En het advies van KNMI is: het is echt binnen weer. Hou je vast, zou ik Hou maar zeggen. Vast. Hou je vast. De storm komt eraan aankomende avond en aankomende nacht. Inderdaad, gewoon binnen blijven. En lekker genieten van de nakerst, zullen we maar even zeggen. Want dan is het de laatste avond van de kerst. Het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Uiteraard ook op deze tweede kerstdag bij CFM. Heel veel kerstmuziek. Dit was de nieuwe Angels in the Sky. Miss Montreal. Zet je radio onder de kerstboom. for Christmas. En zet hem op CFM. Zeker niet ontbreken, natuurlijk. De Driving Home for Christmas. De single van Chris Ria. De zaterdagmiddag 2 de kerstdag. Leuk dat jullie allemaal luisteren naar je eigen lokale radio. En we gaan het hebben over een uh, onthulling van een uh, kaart voor uh, de Joodse gemeenschap, uh, Albert Jan. Klopt, ik zei het al om um, kwart over twee tijdens het nieuws in het kort. Want afgelopen week is in de tuin van de Hervormde Kerk in Zandvoort een uh, monumentale uh, kaart geplaatst. Uh, zogenaamd Joods Zandvoort. Hier op deze kaart staat onder meer aangeduid waar de Joden, uh, Joodse za Zandvoorters wonen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wie er allemaal zijn omgekomen. Ik ben blij dat hij er staat, al dus dominee Jon Vrijthof. Het dorp heeft een moeilijke geschiedenis en die dingen moet je niet wegpoetsen. Het was Teunhard van der Linden, de voormalige dominee van de Hervormde kerk in Zandvoort. Die een aantal jaren geleden aan de slag is gegaan met het in kaart brengen van de Joodse gemeenschap ten tijde van de oorlog. Onze collega's van NH Nieuws maakten er de volgende reportage over. Op dit moment in Zandvoort, in de openbaarheid, het verhaal van Jood Zandvoort een plekje krijgt. In het centrum van Zandvoort werd vandaag een monumentale kaart onthuld... waarop de Joodse gemeenschap staat aangeduid ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. We hebben die kaart een aantal jaar geleden gemaakt... toen er een tentoonstelling was bij ons in de kerk. En hebben we met drie mannen een paar avonden nou ja, alle stipjes op de kaart nagezocht. Waar wonen nou de Joodse families? Waar stonden de Joodse winkeltjes? Waar waren de Joodse hotels? En gaandeweg krijg je dan ja, ineens een overzicht van... Hoe dat dorp Zandvoort toch aan alle kanten. Uh, ja, ook door Joden uh, bewoond werd. Over de Joodse geschiedenis in Zandvoort. werd na de oorlog weinig meer gesproken. Omdat deze pijnlijk was. Van de ruim 550 Joodse inwoners. kwamen er meer dan 300 om het leven. Zandvoort was eigenlijk, uh, moeten we gewoon toegeven. een behoorlijk een NSB-dorp. En het werd allemaal wat eronder gehouden. En nou, er werd ook wat uh, weggekeken van het verhaal. En ja, toen het verhaal boven water kwam, zal ik maar zeggen. en men ook juist zei van. ja, maar dit is deel van onze eigen geschiedenis Dus dat, dat willen we niet onder uh, stoelen of banken houden. Dat willen we in het licht brengen. Met de komst van de kaart wordt niet alleen duidelijk welke Joden er zijn omgekomen... maar ook dat ze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het dorp. Op die kaart zie je dan dat het hier heel druk is, rond de Zeestraat en de Kostflorenstraat... Uh, en dan ook in de kerkstraat, waar natuurlijk ook veel winkeltjes waren. En in de kost- of in de haltestraat. Het bord staat in de tuin van de Hervormde Kerk en is voor iedereen toegankelijk. En ik ben blij dat het er uh, nu staat. Het verbindt de kerk, vind ik, ook met het dorp. Uh, het dorp heeft een moeilijke geschiedenis. En uh, dus dingen moet je niet wegpoetsen, maar moet je uh, openlijk bespreekbaar maken. En alleen door er ja, aandacht aan te geven uh, worden dingen bespreekbaar. Dat was me inderdaad de reportage van onze collega's van NH Nieuws. Een Joodse kaart hier in Sanford geheel terecht. En we hoorden dominee Vrijthof en Teunaard van der Linden daarover in gesprek met onze collega's van NH Nieuws. Hij heeft de nummer 1 in de top 2000. Danny Vera, daar hebben we het over. De nummer 1 is uiteraard zijn hit van het afgelopen jaar. En het heeft alles te maken met corona. Dat is de single Rollercoaster. Maar hij heeft inmiddels ook een nieuwe single. En die gaat het ook goed doen in de Nederlandse hitparades. En die gaan we nu voor je draaien. Oh, I don't know you. I see you in dreams. We're all ready together. How good can life be? The happy tears roll down my face. It's hard to imagine, but soon you'll be. Here. So bring on the light. See do In de laatste minuten van 2020 gaan we hem zeker nog horen. Deze Danny Vera en dat uh, bij onze collega's van uh, NPO Radio 2 in de top 2000 met zijn single, single uh, Rollercoaster. En dit is uh, zijn nieuwe. Je hoorde For Someone na het interview... inderdaad over de Branding Joodse kaarten... hier league. in Zandvoort. Nou, we gaan nog even... als we het toch over Branding die top 2000 on. hebben... gaan we nog even een plaat uit uh, die lijst draaien. Hier is uh, Yusuf en Kat Stevens... en father and son. It's not time to make a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 To explain When I do He turns away again It's always been the same The same old story But you have to go through find a girl settle down if you want And I know that I have to go away. En zo hebben we op deze tweede kerstdag bij CFM een hele mooie muziekmix op je radio. En we hebben de oude plaatjes, we hebben de nieuwe plaatjes... en uiteraard ook de kerst en de vrolijke deuntjes van de kerst uiteraard. En ja, als het dan kerst is normaal gesproken... dan is het enorm druk in Salvoort. en vandaar met name tweede kerstdag. Dan gaat iedereen lekker uitwaaien op het strand. Nou, wind genoeg hè, om lekker uit te waaien. Plus je mee en zo, en, uh, ja, dan, uh, dan kan je er tegenaan. Maar uh, ja, mishouden toch uh, rekening en geld terecht natuurlijk met uh, corona... waar we nu nog steeds uh, middenin zitten, Albert-Jan. Klopt, ik zei het ook al tegens, bij, tijdens Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, de gemeente Zandvoort en Bloemendaal hadden voorafgaand aan de kerstdagen... geen extra preventieve maatregelen genomen om de drukte tegen te gaan. Zo waren de toegangswegen naar Zandvoort en de parkeerplaatsen aan de boulevard... gewoon open in tegenstelling tot maart van dit jaar. Tijdens de eerste coronagolf, want toen waren die parkeerplaatsen allemaal weer gedeeltelijk dan wel geheel afgesloten. Want toen werden we, ook we, automobilisten bij de entree van het kustdorp geadviseerd om om te keren. En waren de grote parkeerplaatsen gesloten. PWN, daarentegen beheerder van het Kennemer Duinen, heeft, had eerder deze vorige week uh, besloten om het parkeerterrein aan het wet in Overveen te sluiten. Om grote drukken tegen te gaan voor wandelaars en fietsers. In het, natuurgebied wel die, in het natuurgebied wel toegankelijk tijdens de feestdagen. Niet iedereen leek begrip op te kunnen brengen voor de keuze van, uh, om automobilisten te weren. Uh, onze collega's van NH uh, waren toch in uh, Zandvoort en maakten nog een uh, korte reportage van mensen die nog heerlijk aan het wandelen waren van de week. Daar vandaan en daar is het vrij rustig, maar deze kant oplopend is het toch wel uh, ja, drukker dan verwacht. Ik denk dat het heel fijn is dat iedereen gewoon lekker naar buiten kan. Dus ik ben heel blij dat het, uh, dat, dat zo is. En uh, nee, ik vind het niet vreselijk druk. Ja, het is een beetje gekke kerst zo, hè? Het enige wat nog kan is wandelen ongeveer. Ja, ja, ja. Nou, dat zie je ook. Hè? Er zijn best wel veel mensen op het strand. Maar er is genoeg ruimte, dus volgens mij uh, zit het al goed hier. Nou, ik wens u nog een hele fijne kerstdagen en geniet van het mooie weer. Ja hoor, Merry Christmas voor iedereen. Dank je wel. Ja, en dan zie je toch in die reportage van uh, NH-nieuws... Uh, dat uh, de drukte wel een uh, beetje uitbleef uh, in Zandvoort. Gelukkig maar, want uh, ja, dan konden de mensen toch uh, goed... de anderhalve meter afstand uh, behouden en dergelijke. Tot zover de reportage, Dank aan uh, de collega's van NH-nieuws uh, daarvoor. We gaan weer kesterig doen met Coldplay. Christmas night. Tears we cry ook bij de Zandvoorts Radio hebben we deze veel gedraaid de afgelopen dagen. De kerstsingel van Coldplay en Christmas Lights. Daarmee werd het bijna drie uur. En dat betekent eh, einde van het eerste uur Zandvoort op zaterdag op tweede kerstdag. Zo dadelijk zijn Albert-Jan en ik en nog uur lang, of, eh, twee uur lang tussen drie en eh, vijf uur uiteraard. Zandvoort op zaterdag. Lekker binnen blijven weer. En helemaal aankomende nacht en eh, vanavond laat hè. Windkrachten tot 110 km per uur, dus je bent gewaarschuwd. Code gel voor heel Noord-Holland. We gaan eruit met de uh, piano.